Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Ho ho! Bout met het NOS-journaal. AIVD-directeur Dick Schoof wordt de nieuwe hoogste ambtenaar... van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een bronnen in Den Haag. Schoof, die ruim een jaar directeur was... van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst... was eerder al topambtenaar bij Justitie en Veiligheid. Hij volgt Sybe Rietstra op... die uiterlijk april volgend jaar opstapt als secretaris-generaal.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 De schutter is gedood, zijn identiteit en motief zijn nog onbekend. Kort voor de eenmansactie had de Russische president Poetin... zijn jaarlijkse persconferentie gegeven, vlakbij de geheime dienst. Feyenoord heeft in de strijd om de kvb beker op het nippertje gewonnen van Cambuur. In Deelwaarde werd het drie minuten voor tijd, 2-1 voor de Rotterdammers. Ook Utrecht zit bij de laatste 16 van het bekertoernooi... door bij Groningen met 1-0 te winnen. Het weer nog. Vannacht is het droog. De temperatuur zakt niet verder dan ongeveer 9 graden. Overdag trekt er een regengebied over het land. Smiddags is het droger. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Maar het waait wel stevig. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Dit is kerst met ZFM Met men. Nu de nacht. Maar komm on